Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse president Macron gaat vanmiddag eerder weg bij een EU-top in Brussel voor een spoedoverleg. Er zijn al dagen rellen en protesten in Frankrijk vanwege de dood van Nahel van 17. Hij werd dinsdag vlak bij Parijs doodgeschoten door een motoragent toen hij van door wilde gaan bij een politiecontrole... Ook vannacht liep het weer uit de hand, vertelt correspondent Frank Renaud. In het centrum van Parijs, en dat is nog niet eerder gebeurd in het centrum... werden winkels vernield en geplunderd door jongeren. Vroeg in de avond waren er ook al onrust in Marseille en Grenoble. Om drie uur s'nachts stond de teller op meer dan 400 aanhoudingen... hebben autoriteiten bekendgemaakt. En dat zouden vooral jongeren zijn geweest van 14 tot 18 jaar oud. Inmiddels zijn er bijna 700 mensen opgepakt. De motoragent is aangeklaagd voor doodslag. Een jongen van 9 heeft eerder deze week een jongetje van 6 bedreigd met een mes in Den Haag. Dat zegt de politie. Het jonge kindje raakte niet gewond. De bedreiger wordt niet vervolgd, omdat het niet mogelijk is bij kinderen onder de 12 jaar. Wel is hij goed toegesproken door zijn moeder. En een automobilist in Brabant heeft de politie vanacht flink wat werk bezorgd. Hij ging er vandoor toen hij agenten zag aankomen. Reed meerdere keren door rood, knalde door spoorslagbomen en ging tegen het verkeer in. Na een achtervolging van dik een half uur werd hij uiteindelijk opgepakt in Breda. En je festivalticket op het laatste moment verkopen aan iemand anders, omdat je toch niet kan. Nou, dat was nooit een probleem, maar voor mensen met kaarten voor Down the Rabbit Hole is dat sinds gisteren niet meer mogelijk. Tickets doorverkopen kan namelijk alleen via het systeem van kaartverkoper Ticketmaster. Dat zegt muziekjournalist Atse de Vriezen. En daar hebben ze onder andere dus de randvoorwaarden afgesproken. Om wat voor reden dan ook dat je dat uh, acht uur voor het evenement nog maar kan doen. Nou begint dat evenement vandaag, alleen gisterenmiddag ging de camping al open. En dat hebben ze als startpunt gerekend van, uh, van het evenement. Dus heel veel mensen schrokken daarvan, die hadden nog een kaartje van 255 euro te koop staan. Wat ineens niet meer verkocht kon worden. Je ticket aan iemand die je kent verkopen is nog wel een optie. Maar als dat niet lukt, dan ben je waarschijnlijk gewoon je geld kwijt. En het weer nog, nu nog behoorlijk wat zon, later meer wolken en in het binnenland vanmiddag al kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knoop het Rotterpolderplein vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZF. Met nu jouw keuze, ZFM. Is het geluid goed? Best wel! Dan ga ik nu voor jullie zingen het sfeervolle lied. Echt niet, eerlijk niet. Attent hè. Soms in dit leven en soms in dit bestaan Zijn er van die dingetjes die fout kunnen gaan Daar Dan moet je niet omgeven, niet stil bij blijven staan Dan moet je stevig knokken, je er dwars door blijven slaan Dan, Dan moet je stevig knokken, je er stevig doorheen slaan Echt niet, eerlijk niet, ik heb het niet gedaan Het is niet wat je ziet, het is wel ongeluk gegaan niet eerlijk niet, ik heb het niet gedaan Het is niet wat je denkt, het is mijn ongeluk gegaan We zijn echte vrienden, houden heus wel van elkaar Met soms een kleine ruzie en wat klapjes hier en daar Maar na een beetje sparren, dan maken we het weer goed Dan zijn we toch weer vrienden, je weet waar je het voor doet Dan zijn we toch weer vrienden Met alles is weer goed Echt niet eerlijk niet, ik heb het niet gedaan Het is niet wat je ziet er het is wel ongeluk gegaan Echt niet eerlijk niet, ik heb het niet gedaan Er is niet wat je denkt, het is wel ongeluk gegaan Echt niet eerlijk niet, ik heb het niet gedaan Het is niet wat je ziet er het is bij ongeluk gegaan ja, oh, gaan, leuk, maar ja. dit is toch wel heel erg gezellig, dit. Ja, maar ja, ja, ik, ik heb het niet gedaan. Jij hebt het niet nee, gedaan. Nee, nee, nee ik, nee, ook nee. Ook niet, nee. ik wil wel eens weten wie dit is, eigenlijk. Uh, ja, nou, dat... Als mensen wel eens naar reclame kijken van Albert Heijn. Op de, de, Jumbo. Uh, uh, nee, Albert Dirk Heijn. Dirk van den Broek. Uh, Albert, Heijn. Albert, Heijn. Ja, Albert Heijn. Het kan er misschien zijn dat er hier en daar, misschien heel even misschien, dat er een beetje sluipreclame uh, door Ja, is. maar daarom Daarom ah, Jumbo, Jumbo ja. heb je ook, maar nu heb ik het even over Albert <laughs> Heijn. De dame die daar altijd de, de, de, de oma speelt van het clubje van die familie. Ja, met ja, met Frank, ja. Frank Lammers en zo. Ja. Oh ja. die, die dame die zingt het liedje. Leuk hè? Ja, dit, die, die, uh, die, die, die, die grootmoeder, zeg maar. Maar toen zet ze nog bij de VP-hero. De vp de want dit de liedje komt uit Villa Achterwerk. Ja. Dan heb ik het over de jaren. Dat is een actrice, denk ik dan. Ik ja, is actrice. Een. Ja, actrice. Ja. Uh, en wat leuk is, ik zie dat op de cd... er staat ook een karaoke versie op. Oh. Dus uh, in de zomervakantie moet je flink je best gaan doen op de teksten. Gaan wij in, in september gaan wij met z'n drieën live zingen dan. Ja, oh, leuk. Ja. Althans, ik, ik ben, maar. Hé, daar is-ie, hoor. Hij hoort een optreden. Kijk, klijk binnen. Ja, dat is-ie weer, hoor. Even mijn koptelefoon wat harder zetten, hoor, momentje. Ja, ja doe dat ja. maar, want... Uh ja, ben je alleen vandaag, jongen? Nee hoor, ik heb de pater meegenomen en mama. Oh, nou. nou. Daar ja, komen ze al, haar mama. Kom nou, kom binnen. Oh ja, binnen. Ach, ach, ach, ach, ach, wat een, wat een heerlijk weer is het. Het is niet te warm en je komt heerlijk gewoon rustig en relaxed vanaf het strand. Ik heb even een strandwandeling gemaakt met Harm en met de pater. Ja, zeker. Ik wil heel graag op het strand komen. Ja, ja, ja, ja. ja, zeker wel. Oh Pater, luister, Pater, waar, waar komt u nou eigenlijk? Want we weten zo weinig van u. Waar komt u nou eigenlijk vandaan? Nou, vroeger. Uit Limburg, natuurlijk. Ja, ook uit... Oh, ja, ja uit, uh... tegenwoordig de Bietuwe. Oh wat leuk. Waar ja. vandaan dan? Ja, de Tiel, hè. Tiel, van ja, flipje? flipje? Ja, nee, van Flipje, ja, zeker. Ah, okay. Nee, uh, ik, ik heb een kleine uitvaartonderneming. Oh. Ja. Oh? En, en het is niet in Tiel. Niet nee, nee. nee. Die uitvaartonderneming is in dode waard. In dode waard. Ah. In dode waard. Oh. Ja, interessant. Ja, ja, ik ben nu radioactief maar in doordeweert oh. zijn ze allemaal radioactief, want er staat een kerncentrale. Oh niet? ja, dat ja, is ook hebt... zo, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, daar heb ik heel veel service geef ik in tijdens mijn uitvaartonderneming, uh, uh, zeg maar aan de, aan, de, aan de mensen die dus hun beroep op ons doen. Ja. Mm -hmm. mm. Meestal mensen ook van kerkelijke wegen natuurlijk. Ja. En dan geef ik heel veel service. en dan heb ik ook wel eens een cadeautje weg. Een wat? Een cadeautje. Stel. Ja, laatst was er de Weduwe, de Weduwe Bol. Daar, daar heb ik namelijk een flesje oude Klonje aan gegeven. Ja. ja. Bol? Ja, boldood. bol dood. Bol ja. dood. En ik heb ook een. een aula, heb ik na, aula heb ik naast mijn kerkje. Voor na de begrafenisplechtigheid, dan heb je nog een koffie, koffiekamer. Heb je er al. Yes. Daardoor hoor yes. ik horeca ook. En ik pas me helemaal aan in de droevige omstandigheden. Want de mensen die blijven daar allemaal huilen. En dat ja. komt, mijn koffie en cake zijn ook om te huilen. <lacht> Oké. Okay. Oh, mijn God. Ja, Ja, ik regel ook komische grafspreuken. Graf niet... Ja, komische grafspreuken. Oh, oh. grafspreuken. Dus op de, op de, ah. op de zerk is dat het een beetje, uh, beetje leuk is. Leuk ja, is ja. dat de ja. mensen, dus ondanks de droevenis, toch kunnen blijven lachen. lachen. Ja, ja. Laatste moet ik er een maken, dat zal jou wel aanspreken, Wim. Want dat was voor de zus van Kim Holland. Ach, ja, dat is ook namelijk een dame van lichte zeden. Oh. En dan vraag je je natuurlijk af, wie is nou de zus van Kim Holland? Ja. Dat is Noortje. Noortje? Ja, Noord-Holland. <laughs> Och, wat slecht. Nou, goed. Nou, ja, maar, ja. Laat, maar luister. Oh, de de grasbeuk die ik daarvoor gemaakt heb, gaat als volgt. Hier is een, uh, uh, de, een dame van de Wallen. Haar uh, lichaam uh, zal u niet meer zo goed bevallen. Maar voor de vaste klanten, met heel veel zin, heb ik hier nog een steen met een jat erin. Ja, werk, no. ik schiet helemaal vol. Ja, dus, dus, ja. Ontdekkingsreiziger, ook zo. Dan moest ik, voor een ontdekkingsreiziger moest ik ook een hele mooie uh, spreuk maken. Ja. En dat was Jan van der Tocht. Oh. Hier, hier rust ontdekkingsreiziger Jan van der Tocht. Geen plaats op aarde die hij niet heeft bezocht. Van Franeker tot Rome, van Montreal tot Beest. Hier ligt het bewijs dat hij ja, er is, is geweest. geweest. Nou, dat is toch wel heel dan, mooi. Dan heb ik nog een bolleboer. Ja? Hier uh, rust bolleboeren van onderen. Nu ziet hij de bollen ook eens van Onderen. Ja. Dan hebben we de metromachinist. Daar sluit ik... Oh nee, ik heb ook nog een drieling. Maar eerst even de metromachinist... Hier rust een metromassinist, hij ruilde de metro voor een kist. Zijn dood is evenzo zijn leven, want onder de grond is hij gebleven. Dan hebben, we, dan hebben we nog een drieling. Ja, die lijken op elkaar natuurlijk, hè, die drieling. En dat staat ook op hun grassteen. Hier rusten Jannetje, Joosje en Klaar. Die drie lijken op elkaar, die drie lijken op elkaar. Nou, is het passend of is het niet passend? Daar, daar maak ik dus mijn dagelijkse, mijn dagelijkse living. Maak ik daar, mee. daar ligt hier iemand krom onder de, onder de, onder de monitor. Nee, nee, nee, mijn koekje veel. Nou, dat is zo, zo, zo, zo hebben jullie mee nu Ja, ja Dat is Leren een hele andere kant he? van u. Uh, dat is niet altijd kant van kan. mij. Maar zo, wel, je, je zou zeggen, het is niet gezellig, zo'n uh, onderneming. U maakt er wel wat uh, van. Ik maak ja. ja. er wat van. Ik maak ja. er een beetje vrolijke ja. boel van. Ja. Ja. Ik gooi er maar even een stukje muziek erin, want uh, ik heb ik het minder zicht namelijk. Ja, maar ik wil de pater straks ook nog wat vragen over. Nee, nee zometeen ik... na dat nummer no, dan mag ik, jij. Ik heb interessant. vind is heel interessant. Ja, ik wil ook met de pater graven worden hoor. Ja, dat kan geregeld worden. Paola. Dolce Paola. In un mio sogno Mi son Son Paola. La mano Ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso, Paola Dole Chi Chimera, quando una sera mi offri il suo sguardo. Ik Natuurlijk zit er weer een kleine prijsvraag. Af. Was dit nummer Adamo Doltje Paola? uit. welk jaar is het? Ja. uit wel jaar is dit Wij kwamen er niet uit, hè? Ja, Paola schijnt al lang dood te zijn. Dus nee, ze dan... leeft nog. Oh, ze, ze, leeft, ze leeft nog. nog. Ja, ja nee. Leeft dat, nog. Dus uh... Ze is in de tachtig. Ja, uh, dik oh. in de tachtig. Dik in de tachtig, ja. ja. Wat is nou dik in de tachtig? Nou ja, dik in de tachtig. 85. Oh ja, zo, zo bedoel je. Dat dik. is dik in de tachtig. Ja, dik in de tachtig. Ja, de tachtig, ja. ja maar als je, als je flink je best doet om af te vallen, dan ben je niet meer dik in de 80. De, nee, dat, dat hangt van de wind af, hè? Ja, dat hangt van de wind af. Dat ja. houdt ook zeker van de Dat ook zeker van de huid. Oh, <laughs> jongens, jongens, jongens. Wat een wat een, wat een slappe zooi is het weer. Ja. <laughs> het is echt het, is echt het, het laatste ja, uur. Hoezo het het nou hoezo uur, hoezo uur, nou eigenlijk. slappe zooi? is helemaal geen slappe zooi. Het is gezellig, hoor. Het is wel ja, maar gezellig, maar he? maar Het is geen leuk. En ik wil die pater, wil ik vragen of ik met de pater ga ja, ik me vast verzekeren voor de uitvaart. Want als mij wat overkomt, God me mij. Maar als mij wat overkomt, wil ik via de pater ter aarde worden besteld. Pater, kunt u dan van mij ook? Zo'n leuke tekst verzinnen. Ja, dat is wel leuk. Nou, zeker wel. Daar moeten we even over nadenken natuurlijk. Maar dat ga ik zeker wel doen. ja Nou, leuk Willem toch? Ik vind het. Maar toch weer een beetje sluikreclame. Want we hebben het over zonder namen te noemen. Albert Heijn, autos een Uitvaartbedrijf. Uitvaartbedrijf. Ja, dat is ja... Nou, He, heb, ik, ik sprak, Vandaag mag het. Ik, ik sprak die, die, die man van het strandpaviljoen, die sprak ik ook nog. Die. Ja, oh. die man, een beetje, ja, hij, ik weet niet of hij nog langskomt van, maar die. die, die oh was, die? Ja, die, die had, zijn vrouw had hij toch een naaimachine cadeau gedaan. Echt waar? Ja, die hebben ze meteen de volgende dag moeten verkopen. Waarom? Oh. Ja, te veel stikstof. <totstuk>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 Tropical, Barbados, heerlijk, zomervakantie. Strand, zon, zee, palmboompjes. Uh, scherpe schelpen in je voet. Leroblokjes, fietspompen, noem het maar op. Je komt het allemaal tegen. Zoute zoenen in de vloed. Kijk, daar drijft je ondergoed. En je broek met alle poed in de zee... Ja. Zout te zoenen in de vloed... tot ja. je snel naar boven moet. Want wanneer je dat niet doet... Nou, dan spoel je mee. Oh. Hoeveel? Dat ja, is mooi, hè? Dat is mooi. Mijn oom was Joost van de Vondel, hè? Jij ja, is er zo? Ja, ja, ja, ja. Nu niet meer? Nee, nu niet meer. Ja. Nee. <laughs> Hij zult erg op door de familie. Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, weet je... Uh, ik draai natuurlijk wel, wel zomerse muziek en zo. Het is dus ja. allemaal hartstikke mooi natuurlijk. En uh, iedereen die gaat straks lekker op vakantie. Alleen... Als ik hier in de, in, de, in de omgeving kijk, vooral in binnenland en vooral Nederland, er komt weer wat nieuws aan. Uh, staatje geld op patatbakjes, staatje geld op. Uh, uh, of van alles. Of of alles, van alles. Alle het, schijnt zelfs, het schijnt zelfs zo te zijn dat als je naar uh, de dame ja. van plezier gaat, dat je staatsgeld staatje geld moet betalen voor het condoom hij gebruikt. Oh, dat is wel zo. Ja. ja, moet je me straks toch eens in het geheim even vertellen wat nou een condoom is? Want ik, een condoom, dat is zo'n ding waar je over de kop, uh, over de kop ja. heen trekt. Maar niet te strak, want een stik Dat heb ik geleerd. Ja. Of heeft dat iets te maken met condoom en tante niet vertellen? Ik zou geloven dat dat is, ja, dat condoom, zal een condoom ja. en tante niet vertellen. Dat, nee. ja, dat is gewoon ja, ja, een beeldspraak. Ja, echt beeldspraak. Ja, klopt. Ja. En ik denk in plaatjes zie je de meest verschrikkelijke dingen nou. Vertel. Nee, dat doe ik nog wel. Oh, ja. uh, wat, ik ook, wat ik ook zie, is dat ik mensen aan alle kanten hoor moproof. van jongens, straks gaan wij een patatje halen. Uh, hier in Zandvoort, want er schijnt nogal wat patat verkocht te worden hier. En je de moet staatsgeld gaan betalen voor het bakje wat je hebt. Maar wat ik nog gekker vind, is dat je op de bon, dus op je pinbon, pas kunt zien hoeveel er gerekend is voor uh, het bakje als statiegeld. Maar waarom doen ze dat dan pas? Weet ik niet. Je weet dat, dat toch al van tevoren, 40 cent vragen ze eigenlijk Het al, hangt er he, vanaf, van iedereen is te vrij. Je mag 5 cent vragen, je mag een dubbeltje vragen, je mag een kwartje vragen. Ja, dan wordt het patatje duur, he. trouwens alle dingen en zo. Nou, weer eens anders een patatje oorlog. Ja. ja ja ik ja, hoop, maar, ik, maar een patatje ja. duur duur ja ja, ja wat een eenveertig voor de patat twee 2.80 en een voor het bakje, de, voor bakje. Ja. ja ik hoop dat de luisteraars nog wat uh, tissues hebben kunnen hamsteren want uh, het is om te huilen allemaal zaterdag 1 juli dus morgen ja, ja, ja, ja. ja. ja morgen ja. voor van, alles duurde we gaan dus betalen dus voor die voor die uh, plastic bakjes maar de benzineprijs ja ook zo daar wou om je te, te verplaatsen gewoon om je te verplaatsen van A naar B toch? Ja, ja. van A naar B toch? Ja. Ga je dus uh, 14 cent meer betalen ja. per liter? Ja, veel, niet, Geldt niet voor het bier trouwens. Het nee, bier blijft nee. per liter gewoon. Maar om iets te verplaatsen, en dan kan ik niet met bier op... maar dat is weer een ander verhaal. 14 cent ga je meer betalen. Is veel, vind ik veel. Ja, dan moet je nagaan, dan ga je even A naar B. Stel dat je even A naar S moet. Ja. Nou, dan ben je een hoop geld. Daar ben je een hoop geld. Ja, ja. ja. Ja. Nou ja, door de stijgende rente gaat er ook nog een schepje op de woninghuur. En de prijs Alles, voor he, internet, tv. En heb je kinderen, dan ben je nog meerder klos. Want de kinderbijslag daalt. Oh. oh, dan ga ik toch maar een paar van mijn kinderen ga ik, uh, verkopen. Ja, ik heb je veel ja. kinderen, Charles? Ja, dat doe ik op de slavenmarkt. Oh, dat mag je oh, helemaal nee, niet. Dat mag je niet meer zeggen. een monument. excuus hè? Ja, excuus. excuus, want... excuus. Ja, ja, ja. Ik maak vast een excuus voor het slavenverleden, want de koning gaat dat misschien ook doen. Hè. Die gaat dat voorstel doen, hè? Ja, die gaat excuses maken. Hè. Die, die doet zijn slavenarmband die hij van Maxima heb gekregen, doet die af, hè. Okay. Ja, ja, maar maar, het, maar, maar de, het Koninklijk Huis heeft in het verleden heel veel met slavernij. Zijn ze rijk in Ja, Heb ik begrepen? Ja, kijk maar eens op die gouden koets. Dat is... <lacht> ja, je moet er helemaal voor de hoest, Ik heb het in ja. de gaten. Ja, maar, maar ja, die gouden is, uh, gaal, staat... de koets mag er weg niet meer op. Die gouden koets mag er weg niet meer op. Hij zijn eindelijk geflitst. Ja, ze, ja. ze een geflits, ja. Ik dus zei ze honderd keer, jongens, let nou uh, toch eens een beetje op. Uh, ja. Films, ja. We zullen daar live muziek aan boord hebben, die gouden koets ook even. Ja, koets Kielermans. Koets, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en ik weet nog wel dat Tielemans die heeft toen een klacht ingediend. Ja. Omdat die koets ging te hard over de keien van Den Haag. Dat dus kon hij niet de, goed. Nee, nee, die man ja. wist op een gegeven moment, er is er ja. gewoon, bovenin. Ja. Hé, hey, maar Willem, hoe kunnen we nou dit onderwerp, dat iedereen dus zwaardere lasten krijgt. Hoe kunnen we dat nou een beetje, wat, wat past ons uh, uh, concept, zeg maar... Van het ja. programma, ...hoe kunnen we dat nou een beetje vrolijk... Uh, ...voor de mensen Ik afleggen? denk, uh, het enige wat je de mensen kunt meegeven... Dat ...is positief blijven... ...en uh, ja. uh, zoals ze zeggen, de, de, hoe zeg dat, de tering naar de neering zetten. Ja. De tering naar de neering De tering naar de neering, tering naar de neering. Tering. Maar, zo yes. gaat dat... ja, <laughs> zo gaat het dan. En, Rally, hoe doe jij dat? Hoe ik doe... kan er niks aan veranderen. Hoe, nou ja, hoe zet ik, jij de tering naar de neering? Ik, ik uh, blijf gewoon doen wat ik, uh, wat ik uh, gewoon doe... Maar ik doe nooit zo gek eigenlijk. Nou, dus, nou dus... elke dag wat casino vind ik gek. Nee, maar je houdt, je, toch, je houdt toch altijd wel een beetje rekening met alle... in deze rare tijd, zeg ja. maar eigenlijk. Ik bedoel, de boodschappen worden ook elke dag duurder, vind ik. Ja, nee? ik uh, in de supermarkt is het elke dag... ze zeggen wel, uh, het gaat naar beneden, maar het is niet zo. Ik, ik weet niet of het een mannen, mannen ding is. Ik weet niet of, als jij boodschappen doet, Willem, of je ook dan uh, op, op je knieën loopt... om dan de laag, laatste prijzen te zoeken. Maar ik doe dat niet. Op nee, de laagste, want onder, de laatste uh, onderstelling. Onder, ja. Ja, ik dat heb dat daar verkopen, uh, he? bij mij gaat het vanzelf, ja. hè? Want ik val wat zeg je? Ter, Bij mij gaat het vanzelf, want ik val de laatste tijd nogal vaak. En dan moet je naar die cursus. Heel goed voor jou. Kijk. Ja. ja. Kijk, zie je? Weet je wat ook helpt? Nou, goede muziek. Ja.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 Don't let the silly things end Don't go I want I can't Dus het is, uh, er wordt hier het een ja, en ander is... uh, dat je zegt van, no, no, no, no, no, no. nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, het zit mensen onterend allemaal, wat hier gebeurt. Hoor. Ja, dat is, dat is niet normaal eigenlijk. Hey, hey, he. en, uh, ik herinner toevallig, toevallig uh, moest ik ineens denken, Willem, aan de Ritsgewee. Ritsgewee, ja, stem, ja stem, dat is uh, rich rich. leuk dat en, je en, erover die begint, hè. Ja, die, die liep altijd in een camouflagepak. Nou, ja, die ja, maar ja. Ja. ik ken nog iemand in Limburg, ik noem geen naam, want uh, Marcel... Uh, maar, ma oh leuk maar. Die liep ook eens op pak, altijd. Maar oh, leuk, is Maarts een knappe jongen ja, ik kan oh. er wel een foto van laten sturen, maar uh, ja ik, ik, ik, weet ik, wel, ik weet het niet. Ik ben wel erg benieuwd, maar wie heeft dit nummer nou aangevraagd, Iemand, Marcel Koemans uit Limburg. Marcel uit Limburg. Ja. nou ja oh, wat ik, was uh, leuk, daar ben ik geboren. Daar ben ik geboren. Ja, wel nou, zeker. Ja. Nou, wat leuk, Marcel, leuk, leuk dat je dit soort uh, repertoire aanvraagt. Daar ben ik ook fan van, hè? Echt waar? Jazeker, jazeker. Oh, zeker. oh. Nou, ik kan bijna niet wachten, Wim, kondig het even aan en kon nou, uh, even uh, dat op. Marcel, kom niet aan, Stanwitch, camouflage. Ja, moet nog even op de knop drukken, druk even op de knop nou! Komt ie?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 We hebben zelfs. Uh, Stan Richway. Ja, ja, het nummer duurt maar liefst 7 minuten en 12 seconden. We hebben een volle 5 minuten hebben we voor onze, onze luisteraars uh, uit het verre. Limburg. Limburg. Hebben we dit... Uh, we uh, sure as Limburg yeah. is. Ja, Sorry. maar wel een uitstekende keuze van, van muziek natuurlijk. Ja, maar maar we ja, we komen helemaal niet anders, helemaal niet meer een pluspunt toe. Pluspunt hebben we Want want je hebt nog veel. Nou, ja, ik heb nog, dat is ook wel een hele belangrijke... Microfoon, hè? Eventjes, ja, ja, ik kom ja, er niet. Even met je potje voor die ik microfoon. Ben ik microfoon. ben in de microfoon. Helemaal <laughs> Heb je gezien dat ze ook ja. helemaal, helemaal gekamoufleerd meteen? Ik zie. Ja, ik zie er helemaal niet. Zeg zag die microfoon weer. Ik kocht niet in ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vertel. Uh, ik wou eventjes nog aanstippen de herstelgroep verslaving. Oh, uh, moet je mij uh, weer hebben? <laughs> in Nederland zijn er uh, een op de tien mensen die hebben een probleem met uh, met alcohol en met andere verslavende middelen. En zand en in, in de pluspunt doet al jaren hebben ze een herstelgroep verslaving. En daar zit onder andere ook in René. Uh, van uh, die uh, bij de... René van Kolm? Doe maar. Die is dus door... Wist jij, dat Dat weet jij niet. Dat maar het is serieus, geen mopje. <coughs> dat René van Kolm vroeger een drumleerling van mij was. Zeg maar, ja, alleen heeft zijn vader ook nog Simon. Dus okay, ja. En Simon, zijn vader, ja. had dus een restaurant in ja. Zandvoort, hè, heel lang. Ja, uh, ja. dat was dat van de films. Uh, en dat was van de films, ja. inderdaad. Ja, ja. En, er werd, en er is dus een Simon van Kolm filmclub, was er in Zandvoort, die is er niet meer. En er werden dus al die films, werden dus in het, in het, het, het, het circus theater, waar vroeger het film werd, dat is er nu niet meer. Een en dat, daar werden al die films gedraaid. Hoe heet dat programma ook weer? De oude doos? De oude, doos, de oude ja. draaidoos. De oude, oude draaidoos. draaidoos, ja, zo ja. Ja. Nou, even, hebben we het nu ja. niet over de, wat ernaast zit? Met die roze lampen. Nee, nee, dat, nee is dat is een andere echt, doos. Dat is een andere doos. Maar dit was dus. Uh... Ja, dat <laughs> maar kan Goed kunnen Maar ja. zit dus in deze groep met verslaafde, verslaafde mensen. En die hebben heel goed resultaat ook. om uh, dus van de alcohol of van wat voor af, uh, af te komen. Uh, maar. Weet je, daar is geen medicijn voor. Hè? Mm -hmm. Maar het belangrijkste is die, dat je kan stoppen met gebruiken, is om je verhaal te delen en te bespreken met mensen die dezelfde verslavingsproblematiek hebben. In een veilige en in een anonieme omgeving. En van een praatgroep, dan is dat een beweg al, een begin van herstel. En dat is ook zo. Hè? Als je met elkaar kan delen ja. wat je hebt en zo, dan weet je ook uh, wat een ander. Ja, Hetzelfde maar als, als je het nou bijvoorbeeld hebt over een zanger... Waar, waar ik de naam niet van noem, maar het is Gordon. Hè. Ja, ja. Wie? Die, die, nou, ja, ja, begin met, een G, ja, een, eindig, begin met ja. een G en eindig met een N. En een N. En dat Gerard is, Joling. Ja, ja ook. Oh. Ja, dat is de man met de zwaarste ballen van Nederland. Waarom? Ger ja? Gerard Boling. Ah, ah, ah, ah. Die wint altijd, hè? Die wint die. altijd. <laughs> <laughs> ja, uh, bedrijven af bedrijf. ja bedrijven af maar, ja. maar uh, <laughs> onze vriend onze Gordon is dus al uh, tig keer, dat is dat, algemeen bekend, dat kwam televisie en alles is hij naar zo'n kliniek geweest uh, af, Afkik, afkik af, ja, dat ja, ja. ja. moet heel veel geld gekost hebben ja. al, in het buitenland meestal altijd in het buitenland maar uh, ja, volgens mij is, is het nog niet gelukt ik weet het niet hoor, ik mag het natuurlijk niet zo roepen maar ik doe toch ik denk dat het heel moeilijk is als je ja. afgekikt bent om om dan afgekikt te blijven, denk ik. Ja. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Denk ik hoor, maar... Ja, ik maar, heb ik, geen idee wat voor Ik gevolg. ben niet verslaafd, dus ik... Nou, nou... Nou, ik zag je laatst weer lopen met een grote doos chocola, hoor. Dat, uh, <laughs> <laughs> hey. Nou, maar dat is niet zo erg, weet ja. je. Dus, ja. Uh, ja. Maar, zeg ze tegen mijn vrienden... Laatst had ze een mooie jurk aan, hè, Gerrie? Ja. Zeg ze, vind, je, vind, vind jij dat deze jurk me dik maakt? Ik zeg, nee hoor, dat zijn die repen chocola die jij elke week... <laughs> oh... Gerry, ja, ik distancieer mij hiervan. Beste luisteraars, ik, ik distancieer mij hiervan. Nee, ik zeg niks. Nee. Nee. Nee. nee. Maar nee. in ieder geval heeft uh, Zandvoort, hè, pluspunt, uh, heeft dus uh, uh, herstelgroep verslaving. Dus mensen die uh, uh, verslaafd zijn aan alcohol of wat dan ook. Mm -hmm. En is een heel goed, is een hele goede, uh, goede uh, ja. groep. En het zijn ervaringsdeskundigen. En uh, zij hebben ook vorig, vorig jaar heeft deze groep ook. Uh, zijn zij uh, vrijwilligers uh, van het jaar geworden? oké. Oh, okay. ja. Hoe zit het met. Uh, trouwens, zonder namen naam. Is dit te eind van maar. dit jaar? Eind van dit jaar komt weer een. Ken uh... ik, kan ik uh, de boys daarvoor opgeven? Ja, want, uh, we hebben het afgesproken al. dat weet niemand. Nee, want iedereen dat, dat denkt dat wij kan, betaald dat worden. Dat kan. Iedereen denkt dat wij hiervoor betaald worden. <laughs> nee, maar nee. dit is vrijwillig, hè? Het is nou, vrijwillig. Zei, ja, als we naar huis gaan, zeg je altijd: van, Ik was niet mee eens wat je zei, ik zal het je betaald zetten. Ja, precies. <laughs> Hey, wil jij dat ene nummer even in de queue zetten? Ik weet wat je wil. Maar dat was dus... Uh, de, nee, welk, welk nummer ja. bedoel je dan? Uh, uh, ja, sorry Gerry, Ja, Gerrie, ja, nee, ja jullie onderbreken me ja, gewoon. Dit doen we voor jou even. Ja, ik, ik hoor je het uh, Aan de rechterkant, 1, 2, 3. Het <coughs> derde nummer. Naar boven, ja. naar boven. Ja, die. Ja, okay. ja. Nou, dat heb ik opgezocht inderdaad. Ja, heel goed. Ik denk nou ja, maar uh, we moeten hem even scherp zetten, want er komt vaak nog een reclame voor. Ja, we zetten we, we, uh, hem even ik zet We zetten even een stukje muziek op en dan doen we daarna, en speciaal voor Gerry, dan even de cue. Eventjes. Ja? Ja. ja. Oh. oh. Ja, ja, Gerry, want zo zijn we namelijk ook alweer. En kijk, jij weet het niet, maar er is iemand die weet het wel God only knows.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 What I'd do without you. Ja, Gerry, had je ja. er wat van plus? Want ik heb je wel onderbroken. Ja, je hebt me onderbroken. Mijn... Ja, ja. Even... ja, maar dat moest even, eventjes. Anders staan, anders, anders Ja, maar jij bent zo verslaafd aan muziek. Dus dan, dan krijg je... Maar die verslavingsavond, dat ja. was heel belangrijk. Nou ja, wat... die zijn dus elke dinsdagavond eh, om half acht. En dat is in de blauwe tram op de eerste etage. Dus... Eh, ja, dat is een ik helder... weet geen toepasselijke naam eigenlijk. Wat die, bedoel je? Nou ja, die blauwe tram. Ik denk, uh, weet je waarom het de blauwe tram heet? Waarom heet dat ding de Vertel blauwe tram? Vertel eens waarom het de blauwe tram heet. Nou, Wat ik denk, denk dat het komt omdat vroeger van Amsterdam naar Zandvoort reed de blauwe tram. Dat was door... de halte, dat was de halte. Ja, ja onder andere. De... Op die plek. Maar ja, ja, nou, ja, ja. Nou, dat, gaat het dat over die, die conducteur van de blauwe knoop? De nee, dat is weer een ander verhaal. Dat is weer een ander, een verhaal. ander verhaal. Jan nee. Toetersnaaitje, ik weet het allemaal niet meer. Maar, maar het is, dat klopt. Goed, dat ja. goed gedaan, show. Ja, mijn grootvader is uh, uh, uh, uh, geen machinist, maar een conducteur, conducteur geweest was op de Blauwe Tram. Een Blauwe Maandag maar. Blauwe een Blauwe Maandag. maandag. Ja, ja, ja, ja, hij ja. heeft het niet lang volgehouden. Want moeilijk, Daarna he? werd hij loodgieter. Loodgieter? Ja. Mijn opa was loodgieter. Ja. En? Ja, alleen maar looie kogels maak niet. Mijn opa was klootschieten. Nou, maar dat is een leuke sport. Dat heb ik ook gedaan. Nou, maar maar, ja, maar ja, dat, ja, dat Dat, dat zal jij niet gedaan hebben. In <laughs> nee, ja, het is werkelijk niet te geloven. Nee, nou, nee. Maar ik heb, ik heb die verhalen gehoord, Gerry, En nou. jij inderdaad dat jij aan het klootschieten was. Maar ja. dat doe je niet met een bowlingbal, hè? Nou ja, ik had me vergist. Ja, te laat. Jammer. Ja, Goed. Uh, had je verder iets, uh, of Sharon, nog even een stukje uh, Nee, dit was... Ja, was, dit was uh, ik, ik wou fijn. eigenlijk uh, voorstellen, geven. als we nou uh, morgen, ongetwijfeld het heel vroeg is, om een uur of vijf, ja. dan gaan we door de douw gaan we lopen. Douwtrappen? Ja, ja. Douwtrappen. En okay. nou, dat doe ik met jou samen dan. Ja? En heb ik, dat heb ik alvast een beetje muzikaal ondersteund voor Oh, je. wat leuk. Ja, ja. ja dat is prima. Ja, als, de maan, als de maan een goede stand hebt, dan krijg je dus een gunstige app en vloed. Soms ja. heb je hoogtijd. Maar app en vloed is ook de titel van het programma op de, op de dinsdagavond, luisteraars, tussen 10 uur s avonds en 12 uur s'nachts. Hoe heet het programma? Dan Tussen app en vloed. Ja. Ja. Mooie, mooie naam. En daar draai ik allemaal van dit soort, uh, ja, mooie belletjes. Mooie, mooie, balance, mooie balance, ba ja. En de luisteraars konden het niet zien, maar net Gerry naast me die schoot helemaal vol. He ja werkelijk dus ja. <laughs> ik zag ik zag, ik, zag, ik wat zag ik eigenlijk ja ja jij ziet, ziet af en toe zie je helemaal niks hè? nee de bril, dan beslapen bril en dan denk ik zal ik succes hebben of zo ja ja ja ja had ja. iets met praten financiën te maken geloof ik ja geloof ik ja dat zeg je ja. maar ja tegen het leven ja. ja ach in mijn tamboerij vergeet het gegeven, gegeven, ja amen en je gloria juge okay. Je zegt maar, ja, kijk in het leven, ja, kijk in het leven. Anders zag je door het leven nog niet. Hatje! Ah, nee. ja. ja. ja. Nou, Limburg, ja. deze was ook voor jullie. Ja, ja. Nee, maar uh, ja, dat is inderdaad zo. Dus dinsdagavond uh, de, tussen Ebbe en vloed. Uh, menig mensen uh, is blij dat je er weer bent, want je bent een tijdje weg geweest. Ja. Met yes. het programma. En. Uh, nou ja, het bloed gaat toch waar het niet gaan kan, hè? Ja, zo is dat helemaal, uh, Willem, ja. Ja. Uh, wat wilde ik zeggen? Jij weet, ik jij, weet, jij weet vast wel wat ik wilde zeggen, want jij bent toch een beetje helderziend ook. Ik ben paranormaal onbeschoft. Par. <laughs> ja. Normaal onbeschoft. Paranormaal onbeschoft. Paranormal onbeschoft. Nou, uh, draai maar goed, uh, ik, zag, ik zag je al denken, ik zal hem draaien voor je. Ja. As far as my eyes can see There are shadows around I can see... Ja, nou ja, dat was hem eventjes, jongens. Ellen Parson Project, Aldermacht. vrij mooi lang nummer. nummer. Heel mooi nummer. Heel nummer. Ja, alleen de saxofoon die was even weg, dus ik moest hem ja. outfaden. Ja, okay. helaas, jammer. Ja, nou, ja maakt, niet uit. maakt uh, niet uit. Het ging toch om Colin Blundstone, toch? Om wie? Colin Blunstone. Wie is dat? De zanger van de zombies. Ja, ja, ja. de zombies. Ja. Uh, ja, er bijna om. ja we, we hebben nog een minuutje of uh, acht te gaan. Toch? Ja. ja. De, moeten we nog eventjes. Uh, ik schiet nou helemaal vol meteen. De... Ja, ik zie jou in een keer ja, het moeilijk hè. Ik heb het nou heel moeilijk, ja, moeilijk, want ja. ik moet afscheid nemen van de luisteraar. Ja, ja. Tot augustus, 11 augustus. 11 ja, augustus, ja, ja. Ja, dat is, is ja, een he ja. hele tijd. Ik heb het zo verdrietig. Ik kan er niks aan doen, nee ik schiet helemaal vol. Je schiet echt helemaal vol, Ach, hè? Wat zielig voor Charles. Charles, kom maar even bij mij zitten. Ja, Charles, je mag ook bij mij zitten. Nou, nou ik wil ook lief, ook, dat ja, is toch ik lief, hè? Dat ja. is toch lief, ja. Ik wil ook afscheid nemen van de luisteraars. Nu al? Ja, oh, de, voor dit seizoen. en Een ja. hele dikke zoen voor dit seizoen. Want dit ik seizoen. vond het zo gezellig om altijd bij Gerin bij Wim en bij Charles uh, aan te schuiven. Ja. Laat mij ook maar schuiven. Ik, ik, ik vind het ook heel gezellig om... Te we doen allemaal. En, en Gabi, wil jij nog iets speciaals tegen de luisteraars zeggen? Nou, Omdat we nou een hele, hele tijdje weggaan. Nou ja, ik vind het ook jammer dat we. Maar het is toch een, een, een zomerstop? Hebben we? En We komen elf uur terug. Stop waar, VV dit zomer nog? Ja, dat komt allemaal. Dat komt allemaal. Nou, het is ontzettend leuk, heb ik het gevonden, al deze. Uh, radio-uitzendingen waar we ook zaten... te land, te zee en in de lucht. En in uh, de gevangenis ook nog. Ja, maar het circuit. Circuit. ja. ja. Het is ik vind zo leuk geef je dat je vanochtend ook in bikini bent aangeschoven. Dat, ja. De luisteraars zien dat niet, maar het is wel leuk om het mee ja. te maken. Ook. Ja. Ja. We ja. toch al... daar was het wel weer, uh, weer voor. Maar ik, is er een uh, aflevering geweest waar ik niet bij was? Nee. <lacht> Zijn daar beelden van? Willem, Willem, de luisteraars ja, ja. zitten te wachten tot jou, op jouw woord. Want jij ja. weet het ook allemaal zo mooi te verwoorden altijd. Wat ga, ga jij nou missen aankomende weken? Ja, wat ga, wat ga ik nou missen? Ja, uh, in ieder geval, uh, in ieder geval uh, uh, ja, wat ga ik eigenlijk missen? Dat is heel, uh, heel uh, Jij moet ik zeggen, heel, ja dat is heel erg. Ja, ja. Miss Holland zeker. Nee, Miss Holland zeker niet, nee, nee, nee, nee. Nee, joh, wat ga ik missen? Ja, gewoon de lol en, en de voorbereidingen. En, uh, de voorbereiding is eigenlijk al het begin van een dat uitzending. Is al, dat is al het leukst vaak. Hè? Dat is al het leuk. Op het moment ja. dat ik de eerste nummer in de playlist heb staan, heb ik ja. al zoiets van... Uh, nou. Uh, Doe jij dat allemaal op de wc dan? Vaak wel. de playlist. Je ja, hebt de playlist. Ja. ja, nee, dat Daar klopt. kun je hele leuke... Uh, ja, met, ja, met hier ja. en daar af en toe drukfout. Ja. ja, kan gebeuren natuurlijk. Af en toe scheten van ideeën. Hè? Ja. Van, van wat? Scheten van ideeën. Je denkt dat ik op een woonboot woon, won, of niet? Nee, oh. nee, nee, nee. Oh, oh, oh, dat dacht ik. Ja, maar, nee, maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat bedoel ik. Uh, dit, dit ga je gewoon missen. En ik denk de luisteraars zullen ook wel denken: van ja. Uh, en u raadt nooit luisteraars of hij Willem heen gaat op vakantie. Ja, Als jij raadt dat ik naar Curaçao ga, raad? dan vind ik het knap. Zeg ik nou. Zou ik het niet weten? Waar gaat hij nou naartoe? Weet je? Ik weet het niet. Niemand nee. weet het. Niet. <laughs> weet niemand weten. het is nee. Een belastingparadijs. Ja. Oh. Oh. Ja, oh. Die proberen even wat geld binnen te halen voor nieuwe <laughs> ja, uitzendingen. Nee, ja, nee, wit was ze weer. Hè. Wit was ze weer. Ja, ja. Ik heb, moet wel zeggen, heel eerlijk, ik heb uh, in ieder geval uh, de, uh, Radio Dolfijn, dat is de Radio Curaçao. Radio Dolfijn? Aangeschreven. Ja, nee, aangeschreven of ik daar langs mag uh, komen. En uh, eventueel, als het mogelijk is, een stukje uitzending meedragen. Leuk. Ik oh. heb nog geen antwoord gehad, dus uh, ja, we wachten met rust af. Ja, leuk. Hoe oh, is leuk. Ja. Altijd doen, hè? Dus, uh, als het uh, ja, de mogelijkheid zich ja. voordoet. Uh, er was wel ja. een voorwaarde, ik moest wel accentloos Nederlands praten. Nou ja, denk denken ze me maar je mee. Maar dat doen ze daar ook niet. Waarom niet, ja? <laughs> nou, mag ik, mag ik dan de leugdraad? Ten slotte een gezegend uh, de zomertje wensen. Ja, doe dat Allee, zeker. Wel. Ja, zeker. Nou, ja, en mocht je de, de, de, je dood vervelen... ja. Dan heb ik mijn uitvaartorganisatie. Uh, or, or, ja. Dus dat zit helemaal goed. Hè? Dus, uh, Houdt u rondleidingen ook? Rondleidingen? Ja, rondleidingen in Dodewaard. In uw, uh, op, op het kerkhof bedoel ik? Ja, u, nee, nee, ik bedoel in uw uh, uitvaartcentrum. In mijn uitvaartcentrum. Ja. Oeh, dat is wel een goed idee. Dus dat, ik, ik huur jou in voor een marketing. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Ik uh, kruip er maar in achter de piano, denk ik. Ja. Ja, en dan met dit nummer wil ik eigenlijk afscheid nemen van, uh, ja, van deze uitzending alweer, van The Boys. Ik heb hier ook wel een leuke tekst hier op het liedje. Op. Het zal weer vuig zijn. Geef mij maar een lijntje op internet, dan maken we samen een chat. Eh, neem je muis in je hand, voor een heftige band, en wie weet ligt ik straks in je bed. Hoe zie je dat? Geef mij maar een lijntje op internet, dan maken we samen een chat. Neem je muis in je hand voor een heftige band. Wie weet, we ligt je straks in, mijn bed. Nou, nou. nou wat is het? Wat? In, in, in het zomerseizoen, moet je nagaan. Hey. In het hey. zomerseizoen, ja. Je moest je ophalen met iedere keer van die verkeerde plant eten, want dat is helemaal niet goed voor jou. <laughs> zeg, nou. ik wil even iedereen bedanken. Sharon bedankt, Gerry bedankt. Harm uh, ja, bedankt, ja. Heren bedankt, mama oh. bedankt, Pastoor oh. bedankt. Ja gedaan. En uh, nou, jongens, tot snel weer. Tot ziens, hoor. Fijne bedankt, Jan. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag.